Hier staat, Whitney Houston zit namelijk in zijn nek te eigen met een miljoen dollar bill. En ook steer je af, Edward Maya. Geniet van je vrije weekend, volgende week ben ik er ook weer. Hoi. Yeah, Is dat het? Ja, over. Hoe you je het? Ik weet het niet, ik through het hele ding. Nou, well, je miss niet Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. Zie. Maar nu eerst het NOS nieuws van vijf uur. Freddy van met het NOS journaal.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 Bronnen rond het kabinet hebben dat bevestigd. Er zou overeenstemming zijn over de prijs per geriede kilometer. En mensen met een vervuilende auto gaan waarschijnlijk meer betalen dan bezitters van een schone auto. Wegenbelasting en aanschafbelasting zullen op termijn verdwijnen. De legerpsychiater die een bloedbad aanrichtte op de Amerikaanse legerbasis Fort Hood... zal volgens een advocaat nooit meer kunnen lopen. Major Malik Hassan is vanaf zijn heupen verlamd. Hassan schoot vorige week 13 mensen dood en werd zelf daarna door agenten neergeschoten. Onderzocht wordt waarom niet eerder is ingegrepen, omdat de FBI informatie had dat Hassan e-mailcontact had met een radicale imam. In Rusland worden in de stad Ulyanovsk 35 mensen vermist na een serie explosies in een wapendepot.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 What are we gonna do now that we find love? Ever, ever, fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change, and though my love is great.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 Deze in come als een acteur. Per amoor, per amore. hai En staan I'm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 En ik niet Beaucoup de sentimenten, de race die faut désespère, je veux naar niet de leugen, de le de leugen, de